Good. Uh. Het zat in mijn kop gisteravond en ik pakte mijn gitaar en ik speelde het zonder het ooit gespeeld te hebben. Oh man, je bent genius. De muziek vliegt hè, door je hoofd zo, en naar ja, je vingers is... en het wordt klank voor ons. Ja, is... Hé, <laughs> hey, makker, gaat het weer een beetje? Uh, bah, bah, bah, bah. Zeg maar niks meer. Het is worstelen, ja. Zeg maar niks. Het is worstelen en het is omgaan met pijn. En, uh, ik kan het iedereen aanbevelen. Je wordt er filosofisch uh, van. Ah, oké. Okay. Uh, ik moet even... Dus ik ja? iedereen in de wereld wens ik een beetje meer pijn. Wacht <laughs> even, hoor. Uh, ja, zeg nog eens wat. Ah, hallo, hallo, hallo. Oké. Okay. Okay, Moet ja. ik mijn micro harder zetten? Ik heb een iets andere micro-opstelling. Nee, dat klinkt, klinkt eigenlijk... Het zou eigenlijk moeten goed klinken. Ja, okay. Allee, het is dezelfde, maar een beetje andere richting en zo. Dus. Ik heb een goede plofkap, maar daardoor is het misschien wat donkerder. En, kan, kan je iets dichterbij komen? Lukt dat? Ja, of, of ja dat kan. Of zit je er al... Uh... Ja, zo zit hij wel op mijn kin eigenlijk al. Oké, okay, dat is goed, ja. Oké. Okay ja nee, dus voor de voor de zijn ja ja voor de zijn ik zal hem wel hoger zetten misschien is ja. dat beter oké okay, prima no, nog moet, beter zo ja ja moet voor mijn neus waarschijnlijk wachten hoor even ja. uh, dingetje de bevallige assistente komt hier helpen ze oeh ja Iedereen heeft een bevallige is het van... Verhalen. Nee, nee, niet iedereen. Wel, ik wens iedereen wat meer pijn in het leven. En ook een bevallige assistente, om wat te compenseren. Nou, die maakt de pijn weer fijn dan, zeg maar. Uh, misschien, misschien een iets compactere uitzending vandaag. We zeggen dat elke keer, maar ik ga toch mikken. We zouden het toch rond een uurtje moeten kunnen inblikken. Uh, dat gaan we proberen. Met de bomvolle boel. Maar in dat geval maar meteen. Maar, uh, ja, uh, boek erop. Hè. Ik bedoel, ik heb mijn tekst hier klaar. Ik heb mijn uh, dingen klaar. Eens even kijken hoor. Op mijn, mijn knopjes drukken. Ik zou zeggen, het is vrijdag 13 maart. En u luistert oh. naar de 17e aflevering van de Praattafel Podcast. Oh. Welkom aan de met Ossie en hallo, ik ben Ist van Lelosie. Ik woon in Oudbergen. Dat is een stuk van Antwerpen. En het is vrijdagmiddag en ik ben blij dat het zo ver is en we gaan weer een nieuw maken. Hallo, hallo. Ik ben nog steeds Filiposier. Beste luisteraars, een droog welkom vanuit het natte Antwerpen-Noord. Welkom aan de praattafel met Ossie en Osier. Ja, daar zijn we. Aflevering 17. Het is vrijdag de 13e. Oh, uh, maand altijd leuk. Heel veel goed gaan, want uh, de, het land staat helemaal bol van uh, corona. De hele wereld staat bol van uh, corona. Uh, Even had ik eraan gedacht om, om een programma helemaal virusvrij te maken, maar <laughs> gewoon <laughs> eigenlijk niet mogelijk. Nee, het is ook niet mogelijk, is van omdat de informatie die ons toekomt goud waard is. Ja. Uh, laat ik u wel één ding zeggen. Als, als we er allemaal aangaan, dan is het niet door die bacterie, maar wel door onze kundige leiders. Absoluut. <lacht> uh, ja, goh, we hebben heel wat te doen. Uh, we willen het wat compacter houden. De vorige is lekker uitgelopen. Als dat te lang is, laat dat ons weten. Je, kan, je weet op allerlei manieren hoe je kan reageren. Maar ook aan onze luisteraars natuurlijk. Heel erg welkom. In deze turbulente tijden gaan wij u een paar uh, minuten uh, verpozing bieden, met vooral veel spraak en uh, geluister. Een uh, paar dingen gaan we het niet over hebben, zoals wat, Filip? Uh, we gaan het niet hebben over Trump, die idioot die Amerika afsluit voor Europa, maar dan ondertussen op de foto gaat met een Braziliaanse president wiens <lacht> vrouw. Coro het, je kan het niet verzinnen. Je kan het niet verzinnen. Die man het er is niet waarschijnlijk hebben? ook besmet, blijft nu. Ja, Brazilians. natuurlijk. Die man is besmet en dan Trump wil zich niet Laten onderzoeken, want is uh, the healthiest president that the United States have has ever seen. Ja. And, uh, <laughs> nee, en dat <laughs> is. Ja, yeah. ja, precies. En afijn daaruit volgt dan ook heel die toestand met die verkiezingen daar, want dat is natuurlijk ook ah. weg Ja, <laughs> dat is ook uh, okay, helemaal niet meer boeiend. Nu zijn het gewoon een paar oude mannetjes die. Uh, de ene langs links en de andere meer in het midden van het links en rechts spectrum, elkaar bevechten voor een positie die gaat verliezen naast Trump. Maar goed. Ja, ja dat is dat is ja, het is gewoon. Maar ja, en iedereen dacht gewoon de toekomst in Trump en zo erg en uh, dat wordt dus helemaal ingehaald nu met de beurscrash en uh, dit crash en de dus crash. Hoewel de beurs vandaag uh, begon te stijgen, want de koopjesjagers die uh, stappen er nu in, want er zijn heel veel koopjes nu. Ja, absoluut Maar Isvan, je moet dat ook begrijpen Dat is heel erg, hè. Die mensen die ontzettend belachelijk veel geld hebben ja. Die hebben nu iets minder, minder belachelijk. Ontzettend belachelijk veel geld <laughs> Dus och, garbe, die mensen We moeten zelf hulpgroepen gaan starten Voor die mensen Ja Zeker. Met overheidsgeld maar, betaald, uiteraard. Ja, een klein beetje nuanceren, want uh, ook jou en mijn pensioen... Uh, want uh, de pensioenfondsen, het zijn natuurlijk heel mensen met inderdaad absurd belachelijk veel geld. Maar uh, er zijn ook andere die, uh, entiteiten, zoals bijvoorbeeld onze pensioenfondsen. En die zitten daar ook op. Ja, natuurlijk, maar onze pensioenfondsen zijn volledig geënt op wapenhandel en olieproducten. <laughs> dus dat is niet wel snor. <laughs> Oké. Okay. Goed, ik heb wel allerlei clips. Ik heb er heel veel, misschien veel te veel. Dus uh, er is Daar gaan is dus. lekker mee beginnen, jongen. Ik, ik, ik wist niet waar te beginnen. De, de, de pletora van, van whatever, hoe je het ook maar noemen wil, dommigheden. We, we zouden zo drie afleveringen kunnen maken... met alleen stukjes die ik hier en daar opneem. Gewoon domme uitspraken, niet goed over nagedacht enzovoort. Maar dan gaan we uh, even eerst de, de stal openzetten. Is dat goed? ja. ja. Ja, ja, want ik... Oeh, zijn ze eigenlijk? Joh, ik moet die deur open krijgen. Hoppa. Ja, ja. ja. Goed zo. Ja, want die beesten worden natuurlijk onrustig als ze niet uh, behandeld worden. Hè? Absoluut, als ze niet af en toe even uitgelaten worden. En in ons geval laten we de koe verticaal uit. Mm -hmm. En okay. uh, ook... Goed. Ja, was hè. Ja ze, ja, ze blijven loeien. Ja, ja, ja. Het is wel vervelend. Ik zie er een paar trappelen daarachter. Bella and Friends. Ja. Zeker. Lieve mensen, we zijn weer zover. Zelfs in deze turbulente tijden... Hè, waar je allemaal die informatie te verwerken krijgt... waarvan je niet weet wat mee moet, is er een rustpunt. Een, een adempunt, een nulpunt, een resetpunt... waarin je ziel de zen kan zen die het not zen, zeg maar. En we gaan nu ons adem inhouden en we gaan hem laten rollen. Je handen wassen... Doe je zeker niet alleen, maar met corona. Ja. ja, die koeien hebben geen coronavirus. Die worden niet ziek. Nee. Inderdaad, die hebben, maar, die hebben wel hun gekke koeienziekte. Dus die, die vermaken zich wel. Ja, en, oeie, ja, dat kan ik van mijn kindertijd ook nog herinneren. Mont en klauwzeer bijvoorbeeld, dat was ook zoiets. Dat was ook zoiets waar we allemaal aan gingen sterven. Ja, precies. Maar we zijn er nog, we zijn er nog, we zijn er nog. Uh, hey, jij gaat dadelijk een stukje islamiseren, tenminste naar mij toe. Het wordt tijd dat we ons gaan verdiepen in de dingen die we niet kennen. Dat is mijn motto al heel mijn leven geweest. Als ik het niet ken... Voor er, dan kijk ik er eerst op natuurlijk. Dan ga ik het bestuderen en dan, val, en dan word ik erop verliefd. Uh, we gaan zeker, uh, ik ga een klein college geven over uh, een boek dat mij tegemoet is gekomen. En ook een beetje uit ervaring. Ik heb toch vele uh, uren en jaren lesgegeven in scholen. Uh, waar de meerderheid van de jongeren kozen, uh, of de ouders van de jongeren, uh, we laten het in het midden of het een vrije keuze is. Dat is te politiek in dit geval. Maar waar dat dus de, leerlingen, uh, de meerderheid van de leerlingen uh, als godsdienstvak um, islamgodsdienst kozen, boven zedeleer of uh, de andere godsdiensten. Okay. Uh, dus in België, voor de Nederlandse luisteraar, is er nog steeds, uh, in België is er nog steeds het verplichte vak uh, godsdienst. Of mensen die hun kinderen niet bij godsdienst willen zetten, mogen dat uh, uh, bij een humanistische, levensbeschouwelijk vak. En dat heet dan zedeleer in de volksmond. Ja. Maar dat is dan een niet-conformistische niet zedeleer. zedenleer. Het ja, officieel ja. ja, ik vond dat boeiend toen mijn kinderen hier ook naar school weer zedeleer. Ik dacht, nou ja, even vreemd, vreemd. Ja. maar vreemd. Dat is weer zo'n heel politiek correcte... En dan zijn ze hier trouwens kampioen weer in, in alle mogelijke... Zaken. Hey, um, goh, ik heb heel veel clips. We hebben bijdragen. Ja. Want we hebben vorige week een, een ballonnetje opgelaten. In het vervolg op het Leiderschapcolumn kwam jij dan met nou met individualisme. Ja. En zowel inderdaad. Rijn Bertlijn uit Amsterdam als Gerrit Band de Meerheer uit Noord-Duitsland hebben zich van hun taak gekweten. En, en die als... hebben het met hun iPhone en hun iPad doorgestuurd naar jouw iMac. Ja, precies. <laughs> en het is ook individualisme. <laughs> ja, even op de iWatch kijken hoe laat het is. Kom, we gaan verder. Ja, en dan hebben we nog een verrassingsbijdrage van iemand in Antwerpen naar die uh, ons alle zeer na aan het hart gelegen is. Dat houden we nog even onder de pet. Als een verrassing gaan we zo doen. En die heeft uh, ook wel een, um, een uitlaatklep nodig om zijn hart te luchten. En uh, ik denk dat hij dat bij ons aan de praattafel kan. Uh, ja, goed. Uh, yo, wil jij dan eerst de commentaren doen? Of gaan we eerst wat luisteren? Of uh, gaan we een paar clipjes doen? We gaan, uh, we gaan eens een paar clipjes luisteren om ons uh, er even ja. op te warmen. Ja, uh, dan heb ik meteen wel een hele goede. Uh, er, er, er circuleren namelijk conspiracy-theorieën op het internet. Ja. Heb je daar wel eens uh, in de gaten gehad? Dat is bepaalde... Wat bedoel je? Conspiracy <laughs> op het internet? Ja, joh, echt. En één daarvan is dat heel deze coronavirus... eigenlijk een beetje een bedachte zaak is door hele slechte mensen... die, die eigenlijk de vergrijzing wilden tegengaan... Met een virus wat voornamelijk de oudere mensen een beetje te pakken neemt. Volg je hem? Ja ja. ja, ja. En dan hebben we een ene meneer Freud. Die heeft een bepaalde soort verspreking. Uh... <tiedert> <tiedert> ja, ja sorry <speddy. tiedert> Daar stond hij. Ja. hier. Zal ze wegzetten. Ja. En meneer Freud heeft een bepaalde soort verspreking... naar zich laten vernoemen. Freudiaanse verspreking. Dat mm -hmm. betekent dat je iets zegt wat je eigenlijk helemaal niet wil zeggen... maar wat je eigenlijk wel van plan bent. En het blijkt dat die conspiracy-theorie toch wel waar is. Al dus meneer Jan Bon vanmorgen op de radio. Luister maar eens. Mm -hmm. Hetzelfde met grootouders die vaak dan in noodsituaties... de kinderopvang doen. De grootouders zijn juist... De doelgroep. Ja. <laughs> Dus, ja. Ik heb hem ook gehoord. Fantastisch. Ik vond hem fantastisch. Ik zou me maar ernstig zorgen maken als ik een uit ben, hoor. Ik zou uh... maar een, uh, ja, een mooi deurslot installeren. Ja, en dan uh, naast die meneer zit onze uiterst, uh, uiterst competente. Uh, ja, het is een fantastisch en heel aardig mens. Dat moet ik er elke keer bij zeggen, hoor. Maar mevrouw Zoe Hall, uh, deed ook mee. Oh. Aan de onze vriendin. Ja, en, en zij laat nog even duidelijk weten om welk virus het gaat. Uh, en uh, tot slot, uh, uh, uh -huh. zijn we ook met Toerisme Vlaanderen aan, nu al aan het bekijken. En hebben we ook voldoende middelen uh, voorzien, zowel uh. voor 2020, maar ook voor 2021. Voor de post-corona uh, uh, cor tijdperk, corona -tijd, eh, -tijd, <lacht> excuseer. Uh, om uh, daar uh, toch omdat dat wat tijd... Dit loopt dus al uh, een aantal dagen. Ze heeft ja. het woord nog niet echt onder controle. Hè? Een aantal dagen. Ik denk dat de eerste berichtgeving in de media begin december waren over de ja. Wuhan-provincie in China. Zij is een uh, minister van toerisme ook. Dus haar portefeuille ja. is ook toerisme. Ze is een minister van enkele dingen. Uh, jammer genoeg van meer dan één ding. Dus ook toerisme. Nu moet je weten dat mijn echtgenote bijvoorbeeld werkt in de, in de Antwerpse Museawereld. Uh, uh, de grootste bevolkingsgroep die uh, Europa aandoet als toerist... zijn Aziatische mensen. Ja. Meer, meer bepaald mensen uit China. Ik zie ze hier uh, in troggen dus, lopen altijd. Mevrouw, ja, mevrouw Zual Demir... Uh, had blijkbaar nog nooit van het... kare... kare... kera... kare... gehoord. Ja. En... Um, van het is toch wel tenen krullend. Deze mensen leiden wel ons land. Ja, zeker weten. He, en, dan, ja, en dan hebben wij een premier, hè, mevrouw Wilmes. Sophie ja, ja. Wilmes. Uh, Met een um, accent op de E, Wilmes. Hè? Ja. Uh, een week geleden kende niemand. Als ik dan iemand hier op straat aansprak van weet u wie die premier nu is? En dan, ja, dan wisten ze dat niet. Maar ook zij, en dan komt weer dat, uh, de, de, de taalgrens ter sprake. <laughs> want zij zei er een Het is van fascinerend de Fascinerend voor Nederlanders ongetwijfeld. Wij zijn er al een beetje mee doodgeklopt, dus wij zijn eraan gewoon. Ja, moeten we aan het eind ook nog eens een keer die fantastische montage van jou met, uh, met onze vriend Di Rupo daar... Uh... Met meneer Di Rupo, die bij mij in de studio zomaar meekwam jammen. We gaan die ook nog eens spelen, absoluut. Maar uh, Sophie kan er ook wel wat van, hoor. Geen lockdown. We proberen in feite een lockdown in de toekomst toe te vermijden, zoals in Italië. Dat is de reden dat we nemen de maatregel nu om precies... Dat te vermijden. Geen lockdown. Nee, maar het betekent wel scholen blijven dicht, horecazaken blijven dicht, veel winkels in het weekend ook dicht. Dat is natuurlijk wel heel ingrijpend. Maar het is geen lockdown, hè? Nee, louk. Louk? Lauk. Nee, nee, precies. Ja, daar kunnen we een ja. beetje goedkope humor over maken. Een beetje goedkope lachen, maar uh, mogen we nog eens eventjes tegen de, de mensen eraan doen herinneren dat dit mensen zijn die helder moeten kunnen communiceren in, in tijden van grote rampen en onvoorzienigheden. Mm -hmm. Die mensen moeten kunnen mobiliseren, die mensen moeten kunnen inlichten, die mensen moeten kunnen begrijpen van de twee taalentiteiten uh, in België. Laten we ons ook nog eens de mensen doen herinneren dat deze mensen een gemiddeld maandloon krijgen dat hoger is dan het jaarloon van sommige mensen in onze maatschappij. Van veel mensen in onze maatschappij, excuseer. Um, het, het, het minste dat je wil uh, is. En, en dan, we kunnen dan eventueel nog... Hè, het is een speciaal land. Haar Frans is dan heel goed. En ze doet het maar. Ze spreekt tenminste Nederlands. Dat was al eens anders in het verleden. Ja, met Waalse ja, ja. ministers. Maar dat een Vlaming een Vlaamse persoon het, het, ma, het haalt om minister te zijn en dan het virus euh, niet kan uitspreken. Ja, dat poesend. Dat, dat Is van twee weken geleden was jij eigenlijk al mij aan het zeggen van Filip, euh, kijk uit, we gaan eraan. Ik was nog een beetje laconiek, een ja. beetje, omdat ik, omdat ik natuurlijk veilig in mijn in mijn uh, bubbel zit, uh, thuis met mijn revalidatie, kom ik weinig in aanraking met mensen uit de Wuhan-provincie uiteraard. Toen nog. Ja. Maar uh, het boezemt mij ondertussen heel weinig vertrouwen in. En dat is niet zozeer het, het, het, het, het, het, het K3-virus. Maar is dat wel de taalincompetentie van mijn leiders... Eerst en vooral, want we hebben, ze hebben gezegd dat dit moet genomen uh -huh. nu. Waarom? We, zien, we proberen de verspreiding van de virus te vertragen. En we hebben opgemerkt gisteren dat er is een verhoging van een aantal van de besmetting. En dan de kurven, dat we proberen inderdaad te vertragen, naar naar omhoog gaan. Uh -huh. En om ja. dat te vermijden, om een piek te vermijden, hebben ze gezegd moeten nu vanavond onmiddellijk nieuwe maatregelen nemen En dat is wat precies uh, is gebeurd. Smijt ze buiten als je een zin met een snotneus. S We gaan er allemaal aan, is van? <laughs> Ja, ja het, is, het, is, het is een moeilijk te vermijden onderwerp. joh. Het is, het is echt heel erg. Uh, nu, een van de hoofdrolspelers is de ja. Vlaamse minister van Welzijn, dat is meneer Beke. Ja, ja, ja. Wacht, ik was even in slaap gevallen toen jij zijn naam uitsprak. Oké, okay. nou dat, dat is natuurlijk natuurlijke nog doen reactie. Hoor, want, uh, is even kijken, ik moet hem weer even aanzetten. Wacht even, de stekker erin. Ja. Even aan het. Ik uh, sta nee, elektriciteit, trekken. ja. ja. ja. Okay. De politieke reductiemachine wordt opgestart. Uh, ik denk dat we een kampioen hebben, hoor, hier. Ik heb een paar voorbeeldjes. Hij uh, was afgelopen zondag in de zevende dag. Dat is zo'n beetje een tegenhanger van een Nederlands Buitenhof. Hè? Ja, ja. maar dan iets breder. Politieke met... praatshow voor de mensen die geen televisie meer volgen. Politieke praatshow met alle grote uh, spelers uit de Belgische politiek. Ja, en dan een beetje als een magazine... met zo'n twintig klappende mensen... en een bandje ja. wat af en toe mag optreden. en zo. zo, zo. Maar uh, goed bekeken, denk ik wel. Mm -hmm. En wie was daar te gast? Onze vriend uh, Beke. En er is dan ook altijd Oh, ah, Ik ben terug in slaap gevallen, sorry. <laughs> <joh. Ja. laughs> ik Ekip. Ik zal zijn naam achteruit... kennelijk ben je ik heb onder een hypnotische... hypnotische... <laughs> daar wil ik mee gaan eten met meneer Ekip. <laughs> Oké. Okay. En uh, Hij moest uh, die Waar ze vragen beantwoorden en waar het mij om gaat, is de vragenstellers die doen dat best goed. Maar let goed op: want je gaat een expert. Bezig horen met de totale reductie in politieke vorm van alles wat hij zegt, moet je goed opletten. Dit is de eerste vraag van iemand die zijn job kwijtraakte. Door het besparingsbeleid van u en uw regering is mijn werkgever genoodzaakt geweest om mij te samen met nog 18 collega's te ontslaan. U hebt ontzettend veel mensen woest gemaakt en diep teleurgesteld. Ook mensen uit uw eigen politieke familie. Dat moet iets doen met een mensminister, toch? Daarom Wouter, hoe gaat het met jou? Bloed je hart niet te hard. Ik ben altijd bereid om te luisteren, te troosten en hoop te verlenen. Job of geen job, eenmaal straatokwerker, altijd straathoekwerker. Ja. Nou, dit is een gepassioneerde vraag. Die zit. He? Dat is, dat, ja, is ja. Eens, dat is iemand met z'n hart. Hij zag er ook uit als een vriendelijke kabouter, een hartstikke soort ja, amateur, Santa Claus. He? Een hele aardige man. En dan Wat... is het w Wouter Peke zijn job om hier toch gepast op te reageren. Ja, dat is zijn job, hè? Ja, ja, dat is politiek. Kijk, we staan voor gigantische uitdagingen in welzijn. Er zijn grote vragen voor mensen met een beperking. Er zijn vragen in de jeugdhulp, er zijn vragen in de ouderenzorg. En daar zetten we wel aardig wat geld tegenover. Maar we moeten ervoor zorgen dat elke euro die we bijkomen gaan investeren... We hebben het over 1,2 miljard euro in de komende vijf jaar... ...los van de indexeringen voor mensen die daar hun loon mee moeten betalen... ...of bijkomende toelagen die geïndexeerd worden. Als ik even mag... Dat was dus gewoon luchtverplaatsing. Ja, ik ben nee, terug wakker. Even... Ja, als ik jouw stem hoor, wordt het kat wakker. En, en doet, het doet uh, je oor... de, de, de haren trillen... het doet je hersenen reageren... alsof je geluid bewegen. Bekomt. Akkoord. Maar is, bewegen. Dat heeft dus echt... minder dan niets te maken met de vraag... die gesteld werd. Hm. Hoe kan dat nou? Hij is een professioneel ontwijker. Ja, nou ja, goed... Eh, daarom, daarom heeft hij die job gekregen Natuurlijk Zo zit dat mensen We willen niet goede leiderschappen hebben Maar we willen mensen die effectief Een muur van bullshit kunnen opwerpen en Waardoor dat de houden. mensen in slaap dommelen Is het van waardoor het onderwerp verdwijnt eh, ja. Dat is eh, eh, dus Eigenlijk aan Een politicus als meneer Beke. Geef je een onderwerp En hij gaat dan er is een prachtige uitzending van Faulty Towers met John Cleese... ...waar Basil Fawlty betrapt wordt op gokken... Oh ja. ...door zijn echtgenoten... ...en dan... ...hij, hij, hij, hij, hij wordt helemaal... ...hij kruipt ineen legt zijn handen op zijn hoofd en begint heen en weer te wiebelen en. Ja, ja, ja ik ken hem, ik ken hem fantastisch. Ik ken al die afleveringen by, by the second. Ik, ik, ik, ik moet maar steeds meer aan allerlei clowns en comedians denken als ik deze mensen bezig hoor en zie. Ja. Maar het wordt, het wordt het beter. Wordt beter natuurlijk. Het wordt beter. Dan is er een tweede vraag van uh, mensen die zorgen voor een uh, kind met down. En uh, die betalen daar op dit moment iets van 2800 euro per maand. Moeten ze betalen voor de opvang. En daar wordt uh, let op. Dan komt uh, dingen toch weer wat. Uh, wat zei die nou? Oh, ik moest even wat zeggen. Ja. Want waar, waar luisteren we naar? Politieke reductie in actie. Politieke reductie in actie. Hier komt die deel 2. Meneer de minister, er wordt ons nu al drie jaar beloofd dat wij uiteindelijk dat budget gaan krijgen. Ik heb het VAPH aangeschreven en het antwoord is er is geen geld. Ja, meneer de minister, kan dat geld betaald worden na drie jaar? Ja, hè? Weer een simpele vraag. Die mensen was geld beloofd. Hè? En er mm -hmm. ging om nogal wat. Intussen schieten ze dat maar voor. Nu zijn dat denk ik maar iets beter af mensen. Maar bijna 3000 euro per maand. Wie kan dat nou op een pensioen betalen? En die mensen die waren ook al uh, plus 65 of zo. Dus mm -hmm. ja, ernstig geval. Komt die. Wel, ik ga niet op de individuele zaak ingaan. Dat, dat, dat, dat kan dat niet. Ik niet te bedoelen, we uh, zijn niet alleen. Hè? Nee, nee, voilà, nee maar, maar er zijn, er zijn bedankt, maar. mensen zoals, zoals jullie zijn er ja, natuurlijk ja. vele... die uh, met bijzonder veel zorg en toewijding... Ja, uh, veel mensen uh, voor hun zoon, voor hun dochter gezorgd hebben. Ja. En ook hebben kunnen rekenen op, uh, op dienstencentra uh. en andere. Ja, ja. Uh, veel meer. Ja, tot nu toe nog... Echt, ja, er zijn oh. veel mensen u. Hè? Philippe, Er zijn ja. veel mensen zoals u van. Ja, ja. Hè? Ik krijg nog een tientje van jou, Filip. Maar ja, goed dan, dan kan jij dus van, ja show. Er zijn zoveel mensen ja, die nog een tientje aan van. iemand Ja, er zijn zoveel mensen Die een tientje in hun zakken hebben En die moeten dat eventueel nog Desgevallend, als mede Ook wel eens uh, Misschien nog aan iemand uh, overhandigen Geven, ja. terugstorten dat is het concept waar we aan denken nu. <laughs> Oké, okay, ik zal de rest maar... Want ik begin... Ja, jij valt in slaap, maar ik begin een beetje zo... Als je ochtends niet gegeten hebt en je slechte adem en maag... Zo, okay, ja. <laughs> maar ja, goed, hij krijgt nog één herkansing en nu ja? gaat het om een dame... Dan gaat het nu goed gaan. Hij gaat, hij gaat nu helder zijn, ik voel het. Nu, hij gaat ja, nu, alles klaar en helder aan ons geven. Precies. Ja, mensen zitten een klein delay op. Want uh, hij zit aan de andere kant, maar de verbinding loopt via China vandaag. Uh, <laughs> uh, dan was er een dame die ook een vraag aan hem kwam stellen. En zij was een professioneel uh, IT-medewerkster met een goede job. En die woonde op zichzelf. En die werd gekort van een budget, niet precies op de getallen... maar ergens van 48.000, 49, 49.000 euro per jaar ging er ineens... naar 27.000 euro per jaar. De dame in kwestie is vanaf haar nek helemaal verlamd. Hè. Dus ja, die, die heeft 24 uur zorg en dit. Maar ze is wel een intelligente dame, want ze werkt in een IT-bedrijf. Mm -hmm. Nou, dus is haar vraag als volgt. Ja, met zorg. Met zorg. Dus ik heb 24 uur of 24 de mogelijkheid om iemand te roepen als ik iemand nodig heb. En uh, dat kan ik met het nieuwe budget, ja. dat is 27.000 euro, kan ik dat niet ja. meer... Uh... U moet dus uh, naar een soort instelling. Ja. En dat, ja. heeft dat ook repercussies op, op, ja, op uw dagelijks uh, leven? Ik moet mijn werk moeten opgeven. Ik werk uh, bij DNS Belgium, een IT-bedrijf. En u uh, kan niet meer gaan werken dan? Wat niet? U kan dan niet meer gaan werken? Vanuit een woonzorgcentrum. Ja. Het <laughs> nee, is een domme vraag natuurlijk, maar ja... Je gaat iemand verplaatsen die, die ondanks alles met alle systemen die we hebben... dat is geweldig natuurlijk. Dat is fantastisch. We, moeten daar, we, we zijn uit het bos gekropen om dergelijke systemen te ontwikkelen. Ja, heel mooi gezegd. Dus, dus ja, die gaat dan na de, waarschijnlijk naar een instelling moeten... kan de baan niet meer hebben. Of Wat een nachtmerrie, Joop. maar let op. Dat is eigenlijk ook quasi onmogelijk, Nee, moeilijk, ja. ja. En u bent, u bent categorie 1? Ja. Ja. ja. ja, meneer de minister, hoe is dat dan mogelijk? Ja, meneer de minister, yeah. <laughs> wat denk je? <laughs> Laat maar komen. Hij, hij heeft nu toch echt wel in de gaten dat hij iets moet zeggen. Die well, de persoonsvolgende financiering, laat me daar misschien toch iets over zeggen. Uh, wij komen uh, uit een situatie van de jaren tachtig. Uh, u heeft daar ook naar verwezen. Waarbij dat er uh, een grote vraag was, zowel van de gebruikers als van degenen die het organiseerden. Om te zeggen, ja eigenlijk zit er toch wel iets fout in de manier waarop dat we dat organiseren. Want instellingen die krijgen middelen. En... Die middelen zijn niet eerlijk verdeeld. Uh, die zijn niet rechtvaardig verdeeld... omdat sommigen met een grote zorgzwaarte daarin zitten... anderen met een lichtere zorgzwaarte. Maar je krijgt gemiddeld daarvan aan die zorgzwaarte. Dat, dat was een eerste... Maar iemand met grote ja, zorgswaarde. Als ik daar even... Ja. Als ik daar even... even Man, man, man, man, man. Ja, in de tachtiger, ja. Ik bedoel, er zijn veel mensen zoals... De jaren tachtig. En dan waren er de jaren tachtig en de zo. De jaren tachtig. Ik ben dan al aan het denken van... Ja, dan kwam de cure. En dan ben ik voor de eerste keer naar Torhuit Werchter geweest. En... <laughs> ik, dan ben ik in slaap gevallen. Waarover had hij het nu eens van? Ik weet het niet meer. Dit is de praat podcast. Hé... Hey. Uh, ik zou het denk ik maar hierbij willen houden. Mm -hmm. ik, heb, ik heb nog een paar andere dingen, maar goh, er is al zoveel gezegd. Ik, ik denk niet meer dat we, <lacht> we daar hoeven te zeggen. ik bedoel We zijn toch vrij verstandig, dacht ik zo. Of niet? Ik denk het wel, hè? Spaarzaam omgaan met je tijd. Hey, uh, pff, uh, waar zijn we allemaal te vinden vandaag? Oh, vandaag zijn we te vinden uh, op de onderkant van mijn zolen. Uh, we zijn te vinden op uh, Twitter, op uh, Instagram, op Facebook, op uh, het wereldwijde winterweb. We zijn te vinden op uh, www.praattafel.be. Ik zeg, kom eens langs. Het is eigenlijk een gebod, dus in deze coronatijd, kom eens langs. Je kan daar een, uh, een hele hap van ons, van al onze uh, vorige uitzendingen vinden. Je vindt ons op Spotify, je vindt ons op uh, Apple Podcast. Je kan op onze website de, nog eens de haiku's lekker nalezen... We hebben een YouTube-kanaaltje getiteld Praattafel. De praattafel waar alle liederen, alle weekliederen, of toch het gros van de weekliederen op uh, te zien zijn met een filmpje. Uh, en wat heb ik dan nog vergeten is van? Uh, Dat zal het wel zijn. Whatsappen kan je ons uh, Whatsappen, je kan ook Whatsappen. Istvan geeft nog even de nummer: 0468 1566 19. Zo is dat. en We zetten het ook in de show notes en op de site en alles. En daar kan je met voicemailtjes op reageren. En als je dat doet, dan gaan we daar zeker naar luisteren. Ik zou dat enorm vinden. Reageer op onze uitzendingen. Laat ons weten wat je ervan vindt. Wij vinden het in elk geval hartstikke geweldig om het voor jullie te doen. En we zijn blij dat jullie luisteren. En ook voor mensen die voor het eerst luisteren, welkom. Wij praten gewoon, hè, Filip? Absoluut. Ja, ja. Wij praten en u luistert. <laughs> Men vraagt en wij draaien helemaal niks. Hé, hey, uh, het is uh, denk ik wel weer. Uh, de, de politieke reductiemachine wordt opgeborgen. En uh, wij gaan uh, ons uh, klaarmaken voor een heel ander hoofdstuk. Want het is. Ja. Uh, j, jij verricht uh, ondanks al je problemen. toch elke week weer een, een gigantische onderneming. Door... Ik moet zeggen, is van deze keer heb ik. ...twee hasmatsuits over elkaar aangedaan. <laughs> Eén voor de commentaren en één voor de corona? Eentje of? voor de commentaren, om mezelf te beschermen tegen al de drek van de commentaren. Maar ik moest ook een coronaatje extra, hè? een extra pakje voor het coronavirus, voor het Korea virus sorry. Volgens onze minister van Toerisme het Korea virus het Kiri, het, het, het, het Kiddibul virus um, en ik heb geprobeerd, is van, ik heb echt geprobeerd om, een artik, om artikels te vinden waarop gecommentarieerd werd die niet over corona gingen. Oké, okay. nou, uh, luisteraars, en... dit wordt een geweldige ervaring, eindelijk misschien een minuut of vijf, zes, zeven, zonder dat woord, hè? De praat tafel levert commentaar op commentaar op commentaar. Op commentaar, commentaar, commentaar. Levert commentaar op commentaar. Op. Ah, wel, just. Nou, ah, wel juist, maar ik heb eigenlijk maar één artikel gevonden dat niet over corona ging. Wow, maar dat is toch wel een vondst. En dat was het volgende, toch wel heel belangrijk uh, artikel, want het gaat, uh, de media die informeren ons toch over, het, uh, ja, over de dingen die belangrijk zijn in uh, de samenleving. Hond vindt eindelijk een warme thuis na 5,5 jaar in het asiel. Mm -hmm. Na vijf jaar thuis? Na vijf jaar in het asiel? Vindt hij een thuis? Vindt hij een thuis en vindt dat blijkbaar helemaal alleen. Okay. <laughs> um, ja, en dan, nu, nu ben ik erbij. Ja, en dan... En dan ja, het leven is vol verrassingen, zegt Mirjam Michiels daarop. Hoe mooi is dit? Ja. Mm -hmm. José de Blok is al helemaal zelf een dier aan het worden. Want José zegt, super, een kippenvelmoment. Maar, maar dan vergist ze zich in het soort van dier waarover het artikel ging. Want ze zegt, maar zo blij dat hij een warm nest heeft gevonden. Oké. Okay. Maar José, vogels maken nesten. Ja. Honden komen uh, wel uit hun nest. Ja, absoluut. Dan uh, Trine de Spriet is een beetje schizo. Want ze zegt, ik moet wenen. Ja. Van geluk weliswaar, maar, ze moet wenen. Ik vind dat verschrikkelijk. Als ik moet wenen, dan, ja, dan heeft het toch altijd uh, een fysieke impact. En al dat zout water. En dan komt dat op je broek en verkleurt je broek helemaal. En, en daarna zegt ze, echt bedankt, Jordan. Bedankt, hè. Jordan is de schrijver van het artikel. Um, Danny Verbeek zegt dan weer dat het hem blij maakt. Dat maakt mij blij met drie uitroeptekens. Dat, zijn er, dat is wel één uitroepteken minder dan Trine de Spreet. Die moest wenen van geluk, want die zet er vier uitroeptekens achter. Dat is heel erg. Ja, ja, het gaat over uitroeptekens, want M M Mirjam Michiels, hoe mooi is dit, heeft zes uitroeptekens gebruikt. Mensen kunnen het nakijken op uh, HLN. Um, en dan heeft dat een ook... literair gewicht? Ja, het, HL, het HLN, het, het laatste nieuws in Vlaanderen. dat samenwerkt met het AD. in Nederland, uiteraard. en met VTM. Ja, ja. Maar dan is er natuurlijk ook nog. He, naast Georgette van Overbeek, die zegt dat ze heel blij is... omdat hij een warme familie gevonden heeft. Nu, Georgette kan blijkbaar, heeft blijkbaar een uh, warmtedetectiecamera. Die kan zomaar zien of dat die familie warm is of niet. <laughs> Ik zou zeggen, dat is heel erg, want dan krijgt hij misschien corona. Want als je nu weer warm bent in deze tijden... Ja, het is niet altijd gezond om warm te zijn, maar we gaan beëindigen met Sobek Wessels. Ik leer, bij, is van, ik leer namen bij, Je kan, eh, Trine, nog nooit van gehoord als voornaam, Sobek, nog nooit van gehoord, vind ik fantastisch. Ja. Ja, ik ken dus, een Trine toevallig in Noorwegen. Ah, een Trine, ja, uh, maar ik ken, jij kent geen Sobek. Nee, nee. Nee. En ik zeg het misschien ook verkeerd, hè? mijn excuses aan alle sobekken die zich net hebben geabonneerd, dus heel die bus sobekken die zich net hebben geabonneerd op onze podcast, die, die gaan nu al een beetje in de agressie, okay. <laughs> omdat ik hun naam verkracht, maar goed, dus dan is er nog één... He, dus na al die warme, mooie commentaren. Ja. En ik dacht, in deze verschrikkelijke coronatijden moest ik toch ook eens met een positieve noot vanuit de commentaren komen? Oké. Okay. Maar dan is er Sobek. Ja. Sobek Wessels. En die? Dieren verdienen veel meer respect van de mensheid. Maar ja, wat wil je? Alleen gezien hoe wij met elkaar omgaan als beesten? Ja, dat, dat Leest de commentaren zodat u dat niet hoeft. Ja, kijk maar eens. Ja. Ik heb ze gelezen en ik kan enkel zeggen dat Sobek het een beetje uh, door elkaar haalt. Want eerst zegt hij dat dieren respect moeten hebben, mm -hmm. maar mensen, dat de mensheid slecht is omdat wij met elkaar omgaan als beesten. Nu. In Vandalen vind ik bij dieren synoniem voor beest. Ja, dus, we zijn eh, terug. De cirkel is rond. De cirkel is rond, is het van... The uh, Global Village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. Marcel McLuhan in 1967. Zeer wijze woorden, beste mensen. Ik denk dat dit een goede crossover is... om nu maar onze nieuwe bijdrager te verwelkomen aan de praattafel. Absoluut. Ik heb uh, helemaal van Amsterdam naar hier. Want ik, suggereer, ik, ik stel voor dat we met Rien beginnen, als, da, als, als dat mag. Oh. Of had je... Ja, ik dacht eerst onze nieuwe man... Uh... <lacht> Hè? Ah. Ja. Nee. Hey. Hey. Ik, ik zou zeggen, we gaan, we gaan eerst respect geven en hij moet in de rij staan. Hij mag niet, vo hij okay. mag niet voorkruipen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst maar naar een lijn trekken, naar Amsterdam. Uh, nee, geen, we... lijn, geen lijn, want Rien doet niet aan lijnen. Ik heb al mijn kaasblokjes gelegd. Oké. Okay. Kan niet op zijn klompen naar hier. We volgen het spoor richting Amsterdam. En wij hebben ons, uh, ons team gevraagd om uh, iets uh, te verzamelen, te creëren het begrip leiderschap. En dat, met name in deze tijd is dat eigenlijk wel een hele belangrijke gegeven, omdat al ons Leiderschap hangt... was vorige keer, is het van? De welke? Leiderschap was vorige oh, keer. Ah ja, ja. Oh man. Goed, dankjewel. <lacht> Hey, uh, ja, inderdaad, vorige keer ging het dan over leiderschap... en daar kwamen toch wat pijnlijke dingen naar boven. En toen was het ja. jouw suggestie om verder te gaan met uh, het individu... oftewel individualisme. Mm -hmm. En uh, dan gaan we eerst uh, Rijn horen... die zich daarin weer heeft ingegraven op zijn eigen unieke manier. In deze praattafel Colin uit Amsterdam... Me, myself and I. In het Rijksmuseum in Amsterdam... vindt men in de Galerij, aan tient einde de Nacht waar van Rembrandt hangt... ook een bijzondere schilderij van Jan Steen. Wie is de rijk geklede man... die zo pontificaal op de stoep voor zijn huis zit? De burgemeester van Delft? En is het meisje zijn dochter? Dit is een portret van de overbuurman van Steen in Delft. De korenhandelaar Adolf Kroeser. Hij is neergezet als een deugdzame vader en goede burger die aalmoezen geeft aan de armen. De sceptische blik in het gelaat van de gefatsoeneerde burger verraadt dat hij twijfelt aan het verhaal van de bedelares en straks zelf de beslissing zal nemen of hij wel iets zal geven of niet. Het schilderij uit 1655 belichaamt een paradigmawisseling, een omwenteling in het denken. Lange tijd leefde de mens in de hoede van de katholieke kerk... en hield zich in zijn dagelijks leven... aan de zeven werken van barmatigheid te weten. De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden... de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen... de gevangenen bezoeken en de doden begraven. De kerk, en dus ook de vanzelfsprekendheid... van de zeven werken van barmatigheid... Is op deze schilderij letterlijk op de achtergrond verdrongen. Zie daar het begin van het individualisme. Pas toen de maatschappij steeds complexer en de opvattingen steeds uiteenlopender werden, nam de mogelijkheden het eigen leven in vrijheid vorm te geven gestaag toe, hetgeen ondertussen nagenoeg zelfs een verplichting werd. Vrijwel iedereen moet nu in een steeds onoverzichtelijkere en veranderlijkere wereld... de eigen positie voortdurend opnieuw bepalen en daarvoor verantwoordelijkheden nemen. Met andere woorden, het individualisme gaat met een tegenstelling gepaard. De victorie van de individuele autonomie en het eigenbelang aan de ene kant... versus het verlies van sociale cohesie en medemenselijkheid... laat staan naastenliefde aan de andere kant... Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. In zijn protestantse ethiek had Max Weber 100 jaar geleden reeds betoogd... dat de Calvinistische leer aan de wieg stond van de moderne mens. In zijn Wirtschaftsgeschichte schreef hij zelfs... Een dergelijke machtige, onbewuste, geraffineerde regeling... voor het kweken van kapitalistische individuen... is er in geen enkele andere kerk of godsdienst geweest... Een vijftig jaar geleden vergeleken Adorno en Horkheimer... in hun in 1947 in Amsterdam verschenen boek dialectiek van de verlichting... het burgerlijk bestaan met het moderne Tuchthuis. In de lange rij gevangeniscellen staan de bewoners geheel op zichzelf. De absolute eenzaamheid, het dwangmatig aangewezen zijn op het eigen zelf... Het moderne ritme van de arbeid omlijden de spookachtige gedaante van het menselijk bestaan in de moderne wereld. Radicaal isolement is identiek met de radicale reductie tot steeds hetzelfde hopeloze niets. Ook voor de Franse postmoderne filosoof Michel Foucault is het individu allesbehalve heilig verklaard. Maar het slachtoffer van disciplinering en tresuur. De individuele mens wordt daar geobserveerd en onderzocht om hem te kunnen onderscheiden, beoordelen en registreren. Deze gestructureerde uitoefening van macht is anoniem. Wie het toezicht uitoefent is niet relevant, alleen dat er toezicht is. Ondanks de toenemende afhankelijkheid van de arbeidsmarkt, van het onderwijs... van sociaal-juridische regelingen, verzorgingsinstellingen en dergelijke... moet het individu aan de eisen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid steeds meer voldoen. De regelingen in de westerse samenleving gaan uit van individuen... die acteur, jongleur en constructeur van hun biografie, hun identiteit, hun sociale netwerken zijn... De consequenties van hun beslissingen, maar ook van hun niet-beslissingen, moeten ze daarbij zelf dragen. Als het misgaat, eigen schuld, dikke bult. Heel de geschiedenis van Europa en Amerika draait om de poging zich te bevrijden van de politieke, economische en geestelijke boeien waarin de mens gekluisterd was. Als de sociale banden minder worden, wordt de vrijheid meestal groter, maar sluit ook het risico van vereenzaming in. Onlangs heeft de Belgische psychiater de wachter op grond van zijn dagelijkse praktijk durven constateren dat we tegenwoordig allemaal in een meer of mindere mate last hebben van verlatingsangst. En zijn eveneens Belgische vakgenoot Paul Verhagen vult aan. We mogen van alles experimenteren in religie en seksualiteit en misschien nog wel meer. Maar botsen in de dagelijkse praktijk op een regelneverij die Kafka doet verbleken. ...in de woorden van de Poolse socioloog Spiek Nieuw-Bouwman. Nooit waren wij zo vrij, nooit hebben wij ons zo machteloos gevoeld. Ja, dus dat is ja. inderdaad het individu. Hè. We zijn vrij. is heel gemaakt. eenzaam, hè. Ik probeer dus... eens ergens een winkeltje te openen of zo. Een ja. bakkerijtje. <laughs> Ik denk dat je gewoon drie jaar formulieren aan het invullen bij ja. de Vergunningen en... Kafka. Precies. En dan ook die eenzaamheid. Hè. Dus de individualisering. En dat komt nu ook met heel deze crisis nog veel te weinig aan bod natuurlijk. Hè. Want het is makkelijk om te zeggen oudjes blijf, hè, blijf allemaal thuis en binnen. Uh, voor je eigen veiligheid. Maar uh, je zal maar de laatste dagen van je leven spenderen. En uh, ja. je geliefde niet meer zien. Hè. Dus uh, het, het we weten al sowieso dat het ouder worden, het, is ook, het leven is een afvalkoers zeg ik altijd um, We zijn al veel mensen kwijt als we ouder en ouder en ouder worden Dus de eigen, de eigen kring zie je al steeds minder als je zelfstandig bewoont bijvoorbeeld En ik hoop dat we allemaal lang zelfstandig kunnen wonen maar als dan ook nog de kinderen en de kleinkinderen, of de neven en nichten, of de jongere bevriende mensen niet meer kunnen langskomen, of zelfs de zorgverstrekker uh, onder de deur een, uh, een briefje moet, moet doorduwen met wat de patiënt, wat, wat de persoon moet doen. Uh, ja. ja, en tot nu toe gaat er heel veel aandacht naar die bejaarden thuis. Hè? Want er mag nu dus niemand meer naartoe. We mogen opa en oma daar niet meer bezoeken. Daar kan ik mm. me heel wat bij voorstellen. Maar uh, hoe zit het met, ik weet niet hoeveel duizenden eenzame bejaarden... die niet ja, ja? in een thuis zitten en, mm -hmm. en vrijwel Precies. alleen thuis... en vaak ook bijna familieloos... gaan we die over Precies. twee maanden weer helemaal uitgedroogd vinden... in appartementen en dingen en zo... Dan zit iemand ik kan, in zijn stoel helemaal grijs <laughs> Ik kan de mensen een raad geven Probeer wat creatief uh, Te zijn Probeer wat creatief te denken ja. En uh, mijn echtgenote Die had een heel mooi voorstel Om uh, om de buurvrouw, die toch ook al over de tachtig is met haar man, die wonen nog naast ons samen, om ja. hen voor te stellen om eventueel desgevallend naar, naar de supermarkt te gaan voor hen, zodat zij zich niet moeten blootstellen. Dus praat eens met elkaar zou ik zeggen, dan geraken we al heel ver. Ja, man, dat, dat soort gedrag wordt hier niet getolereerd, Filip. En dadelijk moeten wij dat allemaal gaan doen. Wat zullen we nou beleven? Terug je kot in mij. Oké. Okay. Hé, hey. hé, hey, zo. Uh, nu we toch over de individuele... We blijven er even bij, want uh, ook Gerrit heeft zijn huiswerk gedaan. Uh, hij geeft er een iets andere, namelijk een meer historische kijk op. En uh, deze keer begint hij met een gedicht. Normaal doet hij dat aan het einde, maar hij begint begint er nu mee en dat heet Winter aan Zee. En het is van Arie Roland Holst. Hier is Gerrit uit Duitsland. His story is his story. Hier is Gerrit Pappert. Eens liep zij hoog te spreken langs de Noordzee. Een dag kermde er om aan te breken. Zij overstemde hem. Sprekend nog met de nacht, sinds haar de stad doorzwijmelt, klimt op de kou om mijn stem een meel en kermt en tuimelt. Wierp zij de kroon verloren, vertelbaar goud en lust, den honger van mijn oren voorbij, hij mee op door vlucht van de kust, waar oud verwilderd zonlicht aan een getergde zee enkel nog haat verkondigt. In de kamer vraagt, stamelt al wat zij hier vergat en het hart houdt verzameld. Toch vindt maar nou gehoor of antwoord. Meer sinds dat liefde hier tot dof leed wordt en spraakloos heimwee door ongeloof overreed wordt. Deze week individualisme. De letterlijke definitie van individualisme is een filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van de gemeenschap worden geplaatst. De kern van het individualisme is dat de groep geen rechten heeft, maar dat enkel individuen rechten hebben. Daarmee is het tegengesteld een collectivisme voordeel van historicus is dat je ook doctorandus in de letter bent en mag zijn zelfs. Dus ik zoek meteen collectivisme op. Cultureel waardenstelsel dat de nadruk legt op de samenhang tussen mensen in groepsverband. Daarbij hecht men aan traditie, veiligheid, sociaal gedrag en conformisme. In de sociale wetenschappen ziet men dan dat de Amerikaanse cultuur als sterk individualistisch geponeerd wordt. Aziatische culturen worden gezien als meer collectivistisch en Europa hangt daar ergens tussenin. Bij mij dringt zich het verhaal op van de diergeneeskundestudent die zich twee maanden lang substudeert op parasieten. Elke parasiet die er maar te vinden is, trekt dan zijn blikveld voorbij. Strak in het pak verschijnt hij voor het examencommissie, Was redelijk nerveus. De professor glimlacht en stelt de volgende vraag: Vertel iets over de olifant. Er is even stilte, maar niet lang. De olifant is een groot grijs dier en wordt bewoond door de volgende parasieten. Het is nu 2020 en de wereld is een olifant. En we hebben sociale media. Neem Facebook. Facebook probeert mensen bij elkaar te brengen, de samenhang tussen oude vrienden en familie en interessegroepen te bevorderen. Een schoolvoorbeeld van collectivisme zou je zo zeggen. Er is echter een maar hier, volgens mij. Doordat Facebook in principe anoniem is, en hierin de zin van je ziet elkaar niet. Is er minder samenhang in de groep? Kan er ook minder samenhang ontstaan? The uh, Global Village is a world in which uh, you don't necessarily have harmony. You have extreme concern with everybody else's business. And much involvement in everybody else's life. And uh, it uh, doesn't necessarily mean harmony, peace and quiet. But it does mean huge involvement in everybody's office, everybody else's affairs. And so the global village is as big as a planet... and as small as de uh, village post office. De mensheid heeft groepen nodig om stappen voorwaarts te maken... door samen te werken waarbij individuen met hun ideeën komen. Individuen geven leiding en anderen weer bepalen de sfeer. Door deze samenhang te verbreken valt ook een deel van de sociale controle weg. En dat resulteert, het is 2020, steeds meer in te snelle reacties en abrupte statements. De laatste tijd lijkt het te ontaarden in vooral shaming. Ik vlieg, moet me schamen. Rij een dieselauto, idem dito. Vind dat wolven geen plek hebben in een cultuurlandschap. Vul maar in wat ik ben. Het prachtige idee achter Facebook en andere sociale media... is afgegleden naar een sombere vorm van individualisme... waarbij iedereen zijn eigen gelijk lijkt te hebben... en er niet meer geluisterd wordt. Niet meer met respect gediscussieerd. Er wordt zelfs anders meer gekeken wat anderen schrijven. Ik poneer de volgende stelling. Als Facebook in 1815 al aanwezig was geweest... Dan zou de staat België nooit ontstaan zijn. En Nederland waarschijnlijk nooit verder geweest dan de eeuwige zeven Republiekjes met stadhouders Willem 6, VI, 7 VII en 8. Stadhouderin Wilhelmina, Juliana, Beatrix en nu stadhouder Willem Alexander. <lacht> Iets om over na te denken. Ook als het alleen maar leuk is. Tot volgende week. U luistert naar de praattafel met Ossie en Ozier. Hey, dat was. Mooi, mooi, mooi. Kwaliteit. Uh, ja, voilà. Dat is. Uh... Je, je, je, dit refereert ook direct aan die commentarenwereld waarin jij in de weer afduikt. Hè? Want, ja. Ja, ja, het, het, het, het shamen, hè? Dus uh, het, het, niet alleen slatshamen, maar alles shamen. Hè. Uh, uh, Want hoe en, was dat vroeger? Mensen tegen elkaar op en zien zo mooi dat ik ben en, ik ben, en jij bent lelijk en, en et cetera. Hm. Wat, hoe was dat vroeger? Dan bestond er de ingezonden brieven. Ja, En dan kon zo'n krant Die kon daar een keuze uit maken En af en toe zetten ze daar zeker ook wel iets in Wat een hoop oproer uh, Zou veroorzaken Want ja, dat verkoopt weer meer papier natuurlijk Maar nu, ja En ik zou zelfs In de, in de, in de spirit van Gerrit Als uh, historicus uh, Zelfs even over Charivari willen hebben uh, Dan zijn we nog vroeger Dan gaan we richting middeleeuwen Ehm um, uh, Charivari is een manier van, van uh, ook shamen, hè? de mensen die in, in, de kleine, in de kleine groep iets fout deden. O, o, o, daar sorry, werd, uh, sorry hoe, hoe schrijf je dat? Charivari. Uh, C-H-A-V ja, en dan zoals ik het uitspreek. Charivari. Oh, nog Sharivari, is het? maar goed. Ja, is het, is, het, is het roepen en tieren, is het op potten slaan uh, uh, om dingen aan te kaarten. Hè? Ja, ja. En ook om mensen aan te kaarten hè. Jij zal dat dan uh, Dat kent iedereen hè. Uh, Iemand wordt op de markt uh, Ten kijk gezet En dan mogen ze tomaten werpen Ja uh, we zien dat in de, in de Tweede Wereldoorlog, hoe er in België dames die met, de Duits, met een Duitser in de bedsteden lag. Ja, ja, ja. ja dan Nederland hetzelfde. Nederland blijkbaar ook, ja, maar ik ken mijn eigen cynisme. Uh, maar inderdaad, ja, in Nederland dan ook waarschijnlijk. Het zal misschien een internationaal gegeven geweest zijn. Maar inderdaad, dat individualisme is een mes langs alle kanten, hè. Ja, ik denk dat haarafscheren afscheren een soort universeel. Zelfs in Nieuw-Guinea. Ja, pek Wat gebeurt er? Weer, is die kalp eraf. Bij Lucky Luke werden de Daltons met pek en veren buiten gedragen. Hè? Nee, ja, maar dat, dat doen we tegenwoordig niet meer. en Ik denk dat dan politici van een heel ander slag zouden zijn... als ze wisten dat dat hun kon overkomen. <totstut> Jammer, jammer dat we geen sharifari meer hebben. Ah, we zijn veel te beschaafd. Hey, we gaan gauw naar onze derde en nieuwe bijdrager. Het is mm -hmm. de Knuffel uit Antwerpen. Zegt dat een belletje misschien? Het is een, een uh, stand-up comedian. Het is een artiest. Het is ook een, een, een entiteit die, die her en der erbij wordt gehaald... als er iets is wat met de Britten en Brittannië en Engeland te maken heeft... Nou ja, inmiddels uh, kunt u het waarschijnlijk al raden en die, die niet. Uh, ik mag met veel eer en veel trots aankondigen onze nieuwe bijdrager. Met zijn oh. eerste bijdrage. Meneer. Ja, even wachten, even wachten, even oh. wachten. Oh. zo iemand heeft een jingle nodig. Oh ah, ja, tuurlijk. Oh, oh yeah. wat doe ik nou zeg? Uh, hoe was dat? Nee. We're only best for for Nigel. Hé? Huh?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 als Engelse comedian die in België woont... ben ik de laatste jaar altijd uitgenodigd geweest bij de VRT... om te komen praten over brexit. Nooit op een humoristische programma. Nooit in een humoristische programma zoals De Ideale Wereld of zo. Nee, nee. Ze nodigen mij uit om te praten over brexit... alsof dat ik meer zou weten als bijvoorbeeld uh, Lea van Beckhoven, die in Londen woont, werkt en contact heeft met verschillende politici. Nu beginnen met de coronavirus. Hè. Ze bellen naar BV's, naar comedians... Uh, wat vind jij over die coronavirus? Ik zeg, ik weet er niks van. Ik weet er niks van. Ik heb het niet. Ik luister naar de experts. Ik luister naar de experts. Iets wat het ons politiekers zo beter doen. Maar ja, nu, nu, nu beseffen we dat we de, le de leiders krijgen die we verdienen. We hebben een hoop leiders verkozen zonder na te denken. En nu zitten we met mensen die niet weten waar ze over bezig zijn. Neem Donald Trump bijvoorbeeld. Donald Trump, op 24 uur tijd is hij gegaan van te zeggen... dat coronavirus een uitvinding is van de democraten. En nu is een reis in, uh, reisverbod van mensen van Europa om in, inroepen uh, om de coronavirus te bestrijden. Een coronavirus die daar 24 uur geleden zei, niet bestond. Okay? Ook hier heb je zo van die stummeriken, like Theo Franken. Hij is maar een, een burgemeester van een dorp. Hij is geen expert ter zake. En alles wat Mark van Ranst, een viroloog, op Twitter zet. komt Theo Franken met stomme opmerkingen op. We spraken over een pandemie rond corona. Uh, Theo Franco noemde Mark van Raansd een pandemietje macho gedrag macho onverantwoordelijke gedrag en stomme maatregelen maatregelen zoals oké, okay, uh, evenementen binnen voor meer is duizend mensen gaan we aflassen, maar, maar voor minder is duizend mensen is het oké, okay. dus je kunt perfect in een, in een uh, schouwburg 900 mensen samen nemen en dat is een gesloten ruimte en dat is oké okay. maar zet er 100 mensen bij en dan gaan we allemaal ziek worden, hoe belachelijk dat is onverantwoordelijke gedrag van de overheid. Macho gedrag. Misschien is het goed dat we alles op stop zetten voor een paar weken. Dan kunnen we de wereld, de, de pauzeknop indrukken van de wereld. Dat we allemaal eens een keer nadenken waar we mee bezig zijn. En het feit dat we meer solidariteit moeten ontwikkelen onderling. Misschien. Voor mij is dat gewoon iets wat ik over nadenk. Nou de gerustste bang dat ik heb, is als ik hoor politiekers zeggen van... We rekenen op het gezond verstand van de mensen. <laughs> Dan kijk ik in de spiegel en ik denk van... Ai, ai, dat gaat niet goed aflopen. Het is ons gezond verstand die deze onbekwame politiekers... aan de macht hebben geholpen om te beginnen. Ik zie het niet goed zitten met deze generatie, politieke elite. Hopelijk jullie wel. Zo, oh, heb je het over een binnenkomer? Die komt binnen... Ja, hij, hij, hij nagelt echt wel heel de boel. Het is dus een mooie recap eigenlijk. Van de ja, maar ja, want ik ben blij dat ik het zelf niet over Theo Franken heb gehad. Want uh, inderdaad, ik heb die ook ja. zien voorbij komen. Ja, nu ben ik even in slaap gevallen. Ja, voilà, ja. Dus een ik, word nogal, ik word nogal wakker van, van rechtspopulistische uh, mannetjes. Daar gaan, mijn, uh, daar gaan mijn humanistische haren op mijn, uh, op mijn staartbeentje van rechts staan. En dan ga ik in... Ja, dan moet ik toch wel zeggen dat ik in attack-modus ga. Ja. Uh, uh, denk... Panieksaaier noemt hij. Dus, uh, dus die Theo Franke die zit zodanig ineen. En dat is ook zo, dat is zo wat de, de ongecontroleerde uh, hond... Ja, ja. Van die N-VA-partijen. Uh, die, die, dus, uh, ja, die, die, oh. Om zo die, om de, die koepel van die rechtse uh, mensen in de samenleving of mensen die het echt ja, toch eigenlijk slecht voor hebben met een deel van de samenleving, die ja. niet geloven in inclusiviteit, die niet geloven in dat we allemaal aan de meet moeten geraken, die. Uh, ja, een zij- en wij verhaal blijven verkondigen. En hij, wordt, hij is zo wat de ongecontroleerde hond die dan lekker uitgelaten wordt, om toch ook nog het, het hele rechtse, nazistische zootje van het Vlaams Blok weg te kapen. Dus, ben, je, ben je niet ongelooflijk blij dat die man nu totaal aan de zijlijn staat, kan je je nog voorstellen alsof hij nu nog uh, ergens in een regeringspost zou gezeten hebben met dit allemaal. Het is zelfs, hij heeft het zelfs zo slecht gedaan, dat zelfs zijn eigen partij hem ergens parkeren in uh, Liedekerken of Liebeek, of waar is het? Ja, ja. Zo'n gemeente ergens in de Brusselse rand. Uh, in het Pajottenland zo een beetje... Ja. Hey, er zijn zo wat bergen, zo wat lage bergen, heuveltjes, zodat je dat dorpje ja, dat ook daar, niet, in, zodat je dat dorpje nog niet kan zien liggen vanuit nee, Antwerpen en nee, vanuit nee, Brussel. Want ze hebben hem daar echt geparkeerd. Maar ja, dan, net zoals Trump, we moeten die mensen dringend hun Twitter-account afpakken... Um, het is onverantwoord dat een burgervader is een burgemeester in Vlaanderen. Een burgervader, iemand die het goed voor heeft met de burgers, um, en hij is een vuilspuier. Hij is een ja, ja. uh, haatspeech, uh, uh, hate speech, ja. uh, haatprediker. Uh, dus. Uh, Zal ik eens een, uh, <coughs> ik ga een voorspelling Sorry, ik zat even doen. op mijn zeepdoos. Excuses. Ja. Ja. Ik, ik ga een, een voorspelling doen. Ja, zomaar op mijn intuïtie en nee, ik heb er al een paar keer een boenk op gezeten. Dat ja. moet toch wel zeggen. Hè. Hij gaat overstappen naar het Vlaams Belang. Van de Week hield uh, die uh, Dries van... Dries van Mietjeshoven. Zal ja. ik ook eens theo Frankentaal gebruiken? Dries van Mietjeshoven. <laughs> Precies. Uh, dat is dus een uh, nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang. Hè. Ik hoef niemand uit te leggen welke partij dat is. Um, en dat is dus een extreem geslepen figuur. Want die komt ook uit de marketing- en reclamewereld. Dus dat... dat Klinkt net zoiets een beetje als... Uh, ja, ik ga geen namen noemen, maar... Een, rond 1930, 1934, 1935 was er een Duitse leider... die zich ook omringde met mensen die heel goed waren in messaging en zo. En dat doet hij Joris Appelstrudel was Alleen, wat mist Dries... Uh, appeal, uh, power en dit en dat. Hij is teruggelikt. Wat gaan die lui doen? En ze hebben nu op agenda gezet dat ze de grote partij willen worden bij de volgende verkiezingen. Ze willen het land gaan leiden, ze willen de macht overnemen, zo is dat. En wie gaan ze daarvoor inlijven als boegebeeld? Mark my words. Zij gaan naar onze Limburgse vriend daar, eh, want die, die is gewoon koning in die rechtse hoek daar. En ze vinden het vreselijk dat ze hem niet aan boord. En dan krijgen ze een blaffende hond die hun helemaal de totale overwinning op gaat leveren. <coughs> Excuseer, dat is mijn voorspelling. Ik snap waar dat hij vandaan komt um, en ik ga er deels mee akkoord dat Theo Franken een rol gaat blijven spelen. Maar ik denk dat het nog altijd de troefkaart is van meneer De Wever. Waardoor dat hij de lijm... Want het, het, het, het Groot-Vlaanderen is, is het ultieme doel. België kapot maken, België moet splitsen. En we gaan Groot-Vlaanderen hebben. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. En dan, ja, dan zie ik dat hij wil meneer De Wever wil zo graag samenwerken met het Vlaams Belang. Ja. Omdat hij dan de meerderheid in Vlaanderen krijgt en een volledig rechts uh, Vlaam ja, maar dat Vlaams belang verklaart nu de oorlog. Want die willen echt de grootste worden. Die willen nu nog, en dat scheelde, hij zegt het maar, dat scheelde maar drie, vier zeteltjes meteen. Het moet te doen zijn. Mm -hmm. Stel je voor, we worden wereldnieuws, jongen. En, mm. dus die, en die regeringsvervorming wordt. Uh, vervorming, hoor mijn nou. mm -hmm. Dat wordt zes, zeven, acht, negenhonderd dagen. Jongen, dit komt nooit meer goed. Dit komt echt nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer goed. Mark my words again. Mm -hmm. Maar. Dus dat is mijn voorspelling. Ik zet hem op de Facebookpagina. Iedereen kan Je me er aan nagelen. Maar ik, zal ik er een tijd op plakken? Even denken hoor. Heel de boom is lukt. Zo'n nieuwe verkiezingen. Ik, ik, ik zeg... Uh, voor eind augustus... zit Theo Franke... Ah heeft de NVa verlaten, want dat is te middel, te mak voor hem. En hij krijgt niet de ruimte van die mensen om echt te doen. Hij moet zich vaak ook weer verantwoorden en inhouden. Ah. En, oh ja, uh, okay, okay. die gaat ook, denk dus het, daar die... kan hij schitteren. En Dries is dan blij, want hij heeft eindelijk zijn blaffende hond... die hij zo voor zich uit kan lopen en een heleboel. Okay. All right. jij, zegt, jij zegt Augustus, oké. Okay. Ik zeg dat hij een stemmenkanon blijft van de N-VA en als joker ingezet, als, als lokaas ingelegd wordt, um, als jokertje gebruikt wordt om, de, om het kiesvee van het Vlaams Belang naar zich toe te eigenen, dus vanuit de N-VA, dus okay. om, om bruggen te slaan tussen die twee partijen en om samen op verovertocht te gaan. Philippe Oezier leest voor. Oh, sorry, ik was iets te snel. Maar je <laughs> yes. hebt het mooi gezegd. Voilà, dat was alles. Ja. Hey, ik krijg een, uh, op mijn lesrooster, dat heb ik al ja. 50 jaar niet meer gehad... maar jij duwt me erin, jij leraar, eeuwige leraar... jij duwt me hier een, een, een, een curriculum door mijn strot nu dadelijk. <hijf> en, en dat is een islamitisch curriculum... Ja, een klein, een klein woordje, we, we leven toch in een, in een global village hè? Mm -hmm. um, Zowel in mijn professionele uh, werkzaamheden als ook in mijn vrije tijd um, Ik zou blind en doof en uh, stom zijn om niet te beseffen dat, er, uh, dat we in een multiculturele stad wonen en werken en leven Ja, geweldig en voilà, en het, het eten wordt er alleen maar beter op uh, en de muziek klinkt er alleen maar beter door. En uh, mensen die er enkele nade enkel nadelen in zien, ja, die komen vooral uit dorpjes waar mensen zoals Theo Franke direct, uh, uh, burgervader zijn. Ja, ga terug. <laughs> ga terug naar je dorp, ja, we roken. kom maar. Ja, je hebt city folk en uh, country en dacht, folk. En ik dacht, jij hebt, in, uh, jij hebt uh, half Turkije uh, afgereisd uh, in jouw uh, jonge en wilde jaren. Ja, uh, jij bent ook een man van de, van de wereld, je hebt in Los Angeles uh, gezeten. Je hebt ook uh, daar de multiculti gezien. Ja, wat de Dolly Dots allemaal hebben opgeleverd. Ongelooflijk. Hè? En, <laughs> en wat mij stoort in veel discussies, is dat waarom? En dat ik ook mensen met een wel opleiding en een, wel, uh, een zeer goede opvoeding toch ook vaak in de valtrappen van um, zaken te beginnen roepen en tieren mm. waar ze eigenlijk geen verstand van hebben, is het van. Nee. En, en dan is het vaak, grijp eens een goed boek. Ja. En in dit geval grijp eens een goede studie. Het is in boekvorm uitgegeven. Het is een studie van professor Dr. Hans Janssen. Okay. die 250 vragen over de islam beantwoord. Ja. Hij heeft zijn boek een grappige titel, een commerciële titel, gegeven. Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten. Goed zo. Dus voor de mensen die, het, uh, die er misschien niets van weten. En het gaat van algemeenheden, die veel mensen zo zeggen, ja, maar dat weet ik ook, tot heel boeiende, uh, heel boeiende vragen. Oké. Okay. Uh, Goed, en jij gaat me de drie stellen Ik ga jou drie Ja, ik ga ja. één grote vraag Van één bladzijde voorlezen Dat is een heel kort stukje En ik ga jou inderdaad Drie vraagjes stellen All right. um, We gaan eventjes een, uh, Hij heeft ook een heel mooi hoofdstuk Waarin vragen staan uh, In verband met het ongelijk Van Ajaan, Theo en Geert hè? Theo van Gogh uh, Geert Wilders en Ajaan, Heershi, Heer eh, dus ons allen bekend als Nederlandse politici. Uh, nog eventjes erbij zeggen voor de luisteraar? Dat meneer Janssen arabist is en sinds 2003 hoogleraar in het hedendaags islamitisch denken aan de Universiteit van Utrecht. Van 1979 tot 1982 leidde hij het Nederlands instituut in Cairo. En hij schreef onder andere een spraakmakende biografie van Mohammed en een standaard werk over de ideologie van de terroristen achter de moord op de Egyptische president Sadat. Oké. Okay. Uh, hij publiceerde tal van artikelen in onder andere de Volkskrant, Trouw, ja. De Tijd. Oké, okay, die opinio. weet waar hij het over heeft. Die weet, ja, ik zit hier ja, tussen ja, de wil tijd het te kijken. Maken. Ja, ja, ja. ja voilà. De man het is weet een, waar hij het over heeft. Ja, maar, maar ook, hè, dus uh, het is een wetenschapper die zich inderdaad daarin heeft verdiept. Goed zo. Nou, goed. En we gaan eens kijken naar bijvoorbeeld het ongelijk van Ayaan. Dus ik ga jou dezelfde vragen stellen. Mm -hmm. hè? Um, zijn er passages, is het van in de Koran, die aanzetten tot geweld en discriminatie? ja nu moet ik al meteen uh, t, uh, ik weet dus eigenlijk helemaal geen enens van de Koran het feit dat ik in Turkije woonde uh, dat was uh, gedurende drie jaar uh, een periode van 87 tot iets van uh, 89 zo ergens en ik, ik had wel veel te maken met mensen die daarmee bezig waren want je had ook soefies en zo een hele goede vriend van mij was een sufie en die ook zo draaide en high worden en zo en uh, van dat soort dingen. Uh, maar het is wel zo dat de islam en heel de Arabische cultuur daar wel zwaar in verweven zijn. Want in de Turkse taal worden nog heel veel echt oude Arabische woorden gebruikt... die je dan ook overal herkent. Asker is soldaat en, en mm. kanun is wet. En zo allemaal van die hele oude woorden, hele begrippen. Dus er is een enorme Arabische infusie geweest in de Turkse cultuur. Maar uh, de, je merkte ook van de Araben zijn... Ja, bij ons zoals wij met Marokkanen, als ik het zo mag zeggen... de Turken zien de Arabieren en de Arabische cultuur toch ook niet als echt hun... Ja, het is zo dubbel, weet je. Ja, ja. Dus maar ik ga het wel weten over de Koran. Dus je kan maar het ja. maar is, maar is heel mooi gezegd wat dat je zo net zei. Trouwens, er staan gewelddadige passages in de Koran, is het juiste antwoord. Net zoals in de Bijbel trouwens. Dus het is eigenlijk allemaal relatief. Het is wat je ermee doet. Het is wat, hoe je het brengt. En als je ja. de nadruk enkel legt op drie, vier versen, ja, dan krijg je een fout beeld van elk boek, denk ik. Hè. Ja, ik denk uh, maar een paar inderdaad, ik heb een paar echt, van, in Turkije, inderdaad zeggen ze islam, dat zijn. De Arabieren hè? Mm -hmm. um, Een grote misopvatting Van de, uh, van de westerling Die denkt dat de islam de, uh, Islam zijn enkel Arabieren En het grappige is eigenlijk De minderheid van de moslims op aarde zijn Arabieren ja. Dus dat zijn zo van die petjes Die je natuurlijk onmiddellijk vindt Als je een boek leest Oké okay. um, uh, een, een, een, een, een andere one Een andere Ik zal eens eventjes in het uh, bladeren Naar de belangrijke begrippen mm -hmm. Of nee, een hele mooie, een hele mooie. Wat is in huis de beste plek om je koran te bewaren? Uh, onder je kussen? Nee. U hebt nog twee antwoorden. Mèp. <laughs> Oké, okay, uh, dan zou ik zeggen op, in het midden van de living, zodat iedereen er de hele dag naar kan kijken. Mèp in het woord. keukenkastje. <tun> <tun> U hebt geen sapcentrifuge gewonnen. Oh my god. En ik ga het antwoord van Steven enzovoort Nee, sorry, ga door. Dus wat is in huis de beste plek om je Koran te bewaren? Vraag 59 uit het boek. Mm het -hmm. juiste antwoord is van is in het hart. Dat is mooi gezegd, hè? Ah. Ja, uh, uh, kan uh, dus Hij legt uit dat het helemaal niet nodig is: je bent geen betere of mindere moslim. Uh, om, he, dus vanuit de cultuur der moslims en vanuit het geloof: uh, je bent geen betere of slechtere moslim als je een Koran hebt of ja. geen. Nee, wel een duidelijk niet ISIS-vriendelijke, want als zo'n ISIS-professor binnenkomt en eh, jij zegt van ja, ik heb het Koran, maar ik heb hem hier in mijn hart, dan steekt hij daar meteen een geweldig mes in, snijdt natuurlijk. het op en ik zie, ik zie helemaal geen Koran. Ja, natuurlijk moeten we uitkijken, hè. Ja. we moeten uitkijken, ja. um, maar ik, ik ben er ook een heel groot uh, voorstander van. Uh, we leven nu eenmaal in tijden, en zeker in deze regio, in het westen, in een in een, uh, hoewel dat er heel veel conservatieve politici die term van de verlichting willen kapen ja. En dan hun rechtse gedachtegoed op mensen opleggen We leven in een tijd, vind ik, als je het mensen in respect behandelt Dan is een gewone conversatie toch het mooiste wat er is ja. En dan is die gewone conversatie nog mooier als die heel verschillende uh, opinies kunnen hebben Precies. Alle gesprekspartners Oh wel, en jij hebt nu nog een derde. Ik heb nog een derde vraag, misschien over de profeet. Oké. Okay. Uh, waar, waar wij toch als westerlingen heel weinig over weten, maar altijd een opinie over hebben. Ik wil altijd bij zeggen: zijn naam worden geheiligd. Over de, over de heilige profeet? Ja, zijn naam worden geheiligd. Hoeveel vrouwen had Mohammed? Uh, zijn naam is geheiligd trouwens. Zeven. En 7, zeven, nee, 7, zeven 7, en ja, en ja, toch? Nee, nee, nee. 7 nee, nee. Oh, nee, was die. 7. Nee. Dus volgens de islamitische overlevering heeft Mohammed met 13 vrouwen een huwelijk gesloten. En het is vandaag vrijdag de 13e, jongen. Het klopt iets niet, het is een complot. Dus, ja, dus hij komt wel eens. Uh, hij komt wel eens Onder de mensen zal ik zeggen. Het is inderdaad vrijdag de 13e, maar aangezien de moskee's toe zijn. moest ik toch eventjes een lezing houden over de islam en over de profeet. Ik, uh, ik, ik, ga, ik ga een kort stukje voorlezen. Okay. om, om mijn, mijn betoog te eindigen. Yes. Uh, en ik wil dus nogmaals niemand op zijn tenen trappen. En ik weet dat er ook uh, mensen luisteren. Uh, en ook gelovige mensen, ik heb verschillende studenten waar ik nog steeds mee communiceer, ja. maar ik heb altijd met hen open kunnen spreken over de islam mm -hmm. en over Koran en over Mohammed en over de soena's en over de, ja. het suikerfeest en ik heb daar zoveel van geleerd en dat is mijn betoog ga dat gesprekjes aan ja. ga eens, en, en ik ga niet vloeken, maar verdorie als je nog nooit in de grote moskee van Antwerpen bent geweest aan, aan het... Uh, aan de Stuivenberg is een heel mooie moskee, een heel open moskee. Mm -hmm. Ga daar eens kijken. Ga daar ja. eens, uh, en, uh, als maar... het buurtfeest is, uh, spreek. Ga eens, ga eens naar de Marokkaanse bakker. Ga eens naar, naar, de, naar de lokale winkeltjes. Ja, Ga eens wat meer dingen ontdekken, spreek elkaar eens aan. En dan leren we allemaal van elkaar. En dan uh, komen we misschien wel wat dichter bij elkaar. Ja, en nu is het inderdaad wel in een moskee heel erg makkelijk om elkaar op de tenen te trappen, want ja, niemand heeft schoenen aan. Dus je moet... Je moet, je moet, je moet je Waar is het drummer? Oh, ik moet mijn privaat drummer hebben. En dan kan ik zo doen. En dan... Philippe Oezier leest voor... Ja, inderdaad, we gaan voorlezen. We <laughs> ik dacht, dat ik laat een dramatische stilte vallen. <laughs> die knippen we er zo uit. Nee, <laughs> nee, nee Ik ben er helemaal nee, klaar voor. Nee, nee, maar we gaan die er zo uitknippen. want ik ben het eh, papiertje kwijt van de pagina die ik ging voorlezen. Dus dit moet er allemaal uitgeknipt worden. Ja, Oké. Okay. Maar we zijn live, man. <laughs> <laughs> Allee, waar is het? Dori, toch. Nou... Ja, ta, ta, ta, ta. we wachten op verbinding met Brussel, luisteraars. Er ja. zijn eh, allerlei ontwikkelingen aan de gang waar we u van op de hoogte kunnen dus, houden. Ja, sorry, het, het, het briefje was eruit gevallen. Dus nog eventjes, hè, het boek is opgevat. Er zijn 250 vragen, hij stelt die en hij beantwoordt die ook. oké okay. en, en dan, uh, dit vond ik ook heel... Uh, hè, want wat, wat voor de Koran geldt, hè, geldt misschien... In bepaalde beperkte mate ook voor de Bijbel. En daarom wilde ik een vraag voorlezen. Wilde ik graag een vraag voorlezen. Uh, in verband met de Bijbel en de Koran. Namelijk, vraag 119 op bladzijde 94. Mm -hmm. De verhalen in de Bijbel zijn minstens zo gewelddadig als die in de Koran. Waar of niet waar? Uh, nou, ja, de, de, de, de Filistijnen... Wat dus de Palestijnen zijn, dat begon, geloof ik, op pagina 6 van uh, Genesis. Dus dat is een, een, een langlopend conflict, geloof ik. Want ik weet nog, de Filistijnen die hadden niks met David... en de Filistijnen hadden niks met... De, alles ging naar de Filistijnen steeds. Maar Wel de dus Palestijnen. Het antwoord van de professor. Dus zijn de verhalen in de Bijbel... De verhalen in de Bijbel is een stelling. De verhalen in de Bijbel zijn minstens zo gewelddadig als die in de Koran. Uh, is dat waar of niet waar? De beschrijvingen van gruweldaden die de Bijbel bevat gaan steeds over concrete situaties, concrete personen en concrete aanleidingen. Ze bevatten geen oproepen tot navolging. Het zijn geen algemene oproepen tot beoorloging van andersdenkenden. De Koran kent eigenlijk niet zoveel verhalen waarin vreedheden worden begaan. De Koran roept daarentegen wel op tot beoorloging van andersdenkenden. Althans, de tekst van de Koran wordt door veel moslims zo opgevat. Ja, ja. Er zijn geen groepen christenen of joden die de Bijbel als een license to kill beschouwen. Individuen die in de joodse of in de christelijke traditie een rechtvaardiging voor moord hebben gezien, zijn altijd streng aangepakt. En hun daden en opvattingen zijn altijd breed veroordeeld. Bij moorden en aanslagen die gepleegd zijn door mannen of vrouwen die daarbij de islam als rechtvaardigingsgrond aanwezen, blijft het gewoonlijk stil in de islamitische wereld. Ja. Maar dit is grotendeels uit angst te verklaren. Heden gij... Morgen ik. Maar de religieuze en politieke elite draait er voortdurend omheen met dubbelzinnigheden als het vermoorden van een onschuldige is een groot kwaad. Daar is iedereen het mee eens. Maar hoe onschuldig is een belastingbetalende burger van een land dat ervan wordt beschuldigd bij te dragen van wat de radicalen zien als strijd tegen de islam, bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak? Ah, oh wel. Dat is ook. En dat geeft een beetje... Vo dus Dat is wetenschappelijke analyse. En wetenschappelijke analyse gaat natuurlijk links en rechts op gevoelige tenen trappen. Mm -hmm. Niet bewust, nooit bewust. Maar wetenschap wil zaken onderzoeken en... Um, ja. En zaken beschouwen en tegen het licht houden. Ik zou zeggen, het, is, het, het leest heel vlot. Het is heel interessant. Okay. En voor de mensen die iets meer willen weten over de islam. Nee. Uh, bekijk professor Dr. Hansen uh, zijn werk eens. Um, ik weet niet of dat hij een graag geziene gast is op een uh, terrasje in een islamitisch land. Uh, toch zeker niet in een ja. orthodox strenge omgeving. Maar de man probeert heel, heel voorzichtig en heel neutraal een toch gevoelige mm -hmm. uh, onderwerpen niet uit de weg te gaan dus een aanrader ja precies ja, toen ik in die periode in Turkije... want ik vond het natuurlijk ook kei boeiend allemaal... hoe dat nou zat met al die dingen. En een aantal ja. van mijn kennissen die waren ook zo professoren... die dan ook wel muzikaal bezig waren. Maar ja, ik kon die daarover ondervragen. En, en eigenlijk kwamen ze erop neer... dat er zo twee kernproblemen met de islam... want eigenlijk mogen we dat niet zeggen... want er zijn nee. iets van acht, negen vormen Absoluut. van islam. Absoluut. Maar wat missen ze ten opzichte? van de christelijke kerk. Uh, aan de ene kant een paus. Oh, jongen. Ik heb trouwens een geweldig Turks restaurant, kan ik aanbevelen. Steenweg en de Breda, daarin. Uh, goh, ik zet de link er wel in. Heerlijk. Uh, dus twee dingen had ik gezegd: de, de, de islam heeft geen paus. En aan de andere kant hebben ze de verlichting niet gehad. Want het christendom is wel verlicht geraakt. hè? Absoluut. Ja. Dus dat zijn volgens de mensen daar, he, die, die, die erin zitten, waren dat toen al. En dit zijn opmerkingen mm -hmm. uit 1988 of zo. Dit is helemaal niet vers. Dus geen pauze en, en geen verlichting in, in die cultuur. Daarom is het nog het... het uh, daarom lezen ze misschien toch nog te vaak die oproepen tot jihad uh, in een meer letterlijke manier, weet je. Mm -hmm. Ja, maar het is ja... Als je, als je de lont aansteekt in het kruidvat, hè. Uh, uh. Over het kruidvat gesproken. Heb je ah, nu al kruid... jouw dropdrank geproefd? <laughs> jongen jij wil... ik begin te denken dat er arsenicum in zit en dat je mijn gitaar wil komen stelen want... nee ik kan jij niet meer missen <laughs> jongen wat moet ik dan met die podcast weer en zo maar omdat je een drophead bent of niet ik ben een drophead ik ben uh, absoluut verslaafd nee. aan zouten drop nee nou, ik, ik dan... ga die fles enkel openen uh, wanneer ik er eens goed voor kan gaan zitten want daar is echt een. Dat, ja, <laughs> dat is iets typisch uit Nederland. Daar heb je dus dropsiroop in, En dat hebben ze bij alle kruidvat-ethos. Uh, ze hebben het allemaal. En het is puur vloeibare. Want er staat dan ook op met een sterretje. Van, er zijn geen gezond... het is ook geen uh, geneesmiddel op zich. Er zit niks anders in behalve gewoon vloeibare salmiak. Is het gewoon. <laughs> ik, ben, ik ben heel benieuwd, maar ik zeg het. Hè. Maar um. ik wil het wel doen terwijl we hier bezig zijn zijn met de podcast, want ik wil jouw eerste smaakreactie, ik wil want ik kwam ook van... Dat doen we een van de volgende afleveringen, ik beloof. <laughs> Oké, okay, bewaren maar goed. We en zijn man. aan het eind gekomen, jongen. Ja, en Martinez uh, gaat ons weer begeleiden naar het einde. Oeh, dat klinkt zo dramatisch. Maar dat is het helemaal niet. Ziet er weer goed uit, maar we... Uh, Even kijken hoor. Kan ik dat ietsje? Goed zo. Hij speelt wat stil nu, dat is goed. Ja, Martinez, die brengt ons naar het einde. Martinez Wolf. Hey, uh, het was weer een hele mooie praattafel. Nogmaals, uh, hartelijk welkom aan Nigel Williams. Uh, nieuwe bijdrage. Ik hoop dat hij het blijft doen, dat hij dit leuk vindt. Hij heeft trouwens zelfs ook een uh, podcast. Een uh, heel aangename podcast. Uh, Nigel Williams. Ik zet een link in de show notes. Zet, ja, de link is op onze uh, Facebook te zien en op onze webpagina. is zeker wijd, hè? En uh, goh, ja, verder volgende week... Dan weer een nieuwe. Intussen met jou gaat het hopelijk nu iets beter, of alhoewel het was nog best moeilijk met je been weer. Ja, tuurlijk. De, de, de, ja. We mikken voor mij en dan uh, is er een uh, operatie waar ik naartoe probeer te werken. En daarvoor moeten we klaar zijn. Dus ik ben topsport aan het verrichten bij mijn uh, dagelijkse kinesisch therapiebezoeken. All right. Hé, hey, dan rest ons nog één ding. Even het, uh, het eindlied, uh, want we hebben jouw liederen, gewoon überhaupt de liederen naar achteren gebumpt. Ja. Dus uh, vertel er eens iets over... Heel kort, uh, ik ben in een ander uh, leven ook nog uh, tijdelijk even bezig geweest met uh, jingles en commercial, uh, uh, muziekjes voor uh, muziek commercials. Jammer genoeg is het liedje, omdat er commerciële belangen waren, dus ik, had, ik, ik, uh, ik moest. Uh, het, het was iets, iets dat er geen centen waren ineens, maar ik had het al gemaakt, het liedje. Maar zo gaat het dan dikwijls. Kan het ook gratis. <laughs> en uh, eh, daar heb ik dan minder uh, zin in. Dus dan werd het liedje weerhouden. En hier komt toch het liedje met een mooi uh, verhaaltje over dus de keukenprins. Oh wel. En ik neem dan meteen afscheid en ik zeg tot de volgende. Dat is de achttiende aflevering van de Praatafel-podcast. Als je dit nou leuk hebt gevonden en je wil ons helpen... of iets leuks doen, iets goeds doen, niet alleen naar de buren gaan... maar delen. Deel deze als je het op Facebook ziet. Schrijf een high cool. maak een liedje, stel een boek voor, doe iets. Ja, en het minste wat je doet is, je kan het ook wel leuk vinden. <laughs> Liken, mensen. Liken. Ja, liken. Maar ik, ik denk dat het, aangezien het in het Nederlands is, ik denk dat ze het allemaal aan het likken zijn. Oké. Okay. Nou, en uh. keukenprins kan er ook wat van. Tot volgende week. Doei.